Goedemorgen iedereen, ik uh, zal vandaag de schriftlezing doen uit uh, Matthäus 7 vers 7 tot en met 11. Okay. Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt die ontvangt, wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, hij hem een slang zal geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dat goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Ja, vader... Dank u wel voor vanmiddag dat we hier zo bijeen mogen zijn. En dat u in ons midden bent. Dat u precies weet hoe we hier zitten. Of we ons nu blij of verdrietig voelen, sterk of zwak. Heer, ik bid dat u tot ons hart spreekt vanmiddag. Dat u door mij heen spreekt. Dat ik niet in de weg zal staan. En dat bid ik in uw machtige en prachtige naam, Jezus. Amen. Amen. Dankjewel Donovan voor het lezen. Dankjewel Matt voor de worship. Matt is een hele goede vriend van mij. Hij is een van de voorgangers van New Life West, een gemeente hier in de buurt. En hij spreekt over heel de wereld. En toch wou hij hier ook nog aan komen leiden. En dat niet alleen, vanmiddag, als zij om vier uur dienst hebben, gaan ze ook nog een collector voor Oase doen. Hoe gaaf is dat? Ik vind het wel een applausje waard. APPLAUS ja. Ja. Ik wil uh, Anna Jurika weer welkom heten, ze is net bevallen, het was behoorlijk een behoorlijke zware bevalling. En uh, fijn dat je weer in ons midden bent. En Siegfried, ook na een lange tijd weer in de Oase, ook ontzettend, goed dat je weer bent. Ja. We beginnen met Gebed. En we bidden eigenlijk door de dienst heen. En uh, ik ga het vandaag ook hebben over gebed. Voor degenen die al een tijdje niet geweest zijn, we zijn bezig met een serie genaamd Happiness. Over de bergreden van Jezus. En in die bergreden uh, beschrijft Jezus eigenlijk hoe het leven in het koninkrijk van God er nu uitziet. En ik ken eigenlijk geen toespraak die zo diep gaat, die zo bomvol wijsheid is, maar tegelijkertijd die ook zo praktisch en radicaal is. En de afgelopen tien weken zijn we al door deze bergreden heen gegaan. En vandaag gaan we het hebben over gebed, of heeft Jezus het over gebed. Want... Als iets belangrijk is voor dat gelukkige je, geleven waar, waar Jezus het over heeft in de bergreden, dan is het te leven in intieme relatie met God de Vader. En de manier om te groeien in relatie met de Vader is door constant met Hem in gesprek te zijn, te praten, te bidden. Nou, ik denk dat we allemaal, of we nu geloven of niet geloven, dat, dat we allemaal wel weten dat bidden essentieel is voor... Het leven van een christen, toch? En tegelijkertijd ken ik geen onderdeel van het leven van een christen... waar zoveel van ons mee worstelen als bidden. En we weten allemaal dat het belangrijk is... maar ik ben nog nooit iemand gekomen die tegen mij, tegengekomen die tegen mij zei... Martijn, ik ben tevreden over mijn gebedsleven. En bijna allemaal vinden we dat we niet genoeg bidden dat we niet met genoeg geloof bidden. En Zo vaak zijn we te druk, worden we afgeleid, vinden we het moeilijk te praten tegen iemand die we niet kunnen zien. Toch? Maar als we echt willen groeien in onze relatie met goed, als we echt dat gelukkige leven willen, dan hebben we het nodig te groeien in gebed. En daarom gaan we vandaag kijken naar wat Jezus te zeggen heeft over bidden. Nou, ik geloof dat er drie hele belangrijke dingen zijn wat Jezus zegt in dit gedeelte. Allereerst, wat Hij zegt, is blijf vragen. In vers 7 zegt Jezus, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Ik heb een beetje Grieks gehad op mijn uh, in mijn theologiestudie, en als je kijkt naar de oorspronkelijke manier waarop dit opgeschreven is in het Grieks, dan staat hier eigenlijk, blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen, blijf bidden. Weet je, zo vaak, als wij bidden, dan, dan vragen we God iets, en dan denken we, oké, okay, nu heeft hij het gehoord, nu hoef ik er niet meer voor te bidden. Maar bidden, zoals de Bijbel erover spreekt, en ook Jezus hier in dit stuk, is niet het inleveren van een boodschappenlijstje, van hier met wil je dit even voor me kopen. Maar bidden is allereerst een relatie. Een relatie met onze Vader in de hemel. En God wil niets liever dan dat we door heel de dag heen met hem in gesprek zijn. Dat we hem blijven vragen om iets. Het is apart. Vers 7 en vers 8. Jezus zegt daar eigenlijk zes keer hetzelfde. Vers 7 zegt hij. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je open worden gedaan. En dan vers 8 gaat hij, zegt hij het eigenlijk nog een keer. Want ieder die vraagt ontvangt. En wie zoekt vindt. En voor wie klopt. Zal worden open gedaan. Zes keer Herhaalt Jezus eigenlijk hetzelfde op drie verschillende manieren waar, waarmee hij eigenlijk zegt, ik meen dit serieus. Als je mij blijft vragen om iets, als je mij blijft zoeken, mijn aanwezigheid, als je blijft kloppen, als je het gevoel hebt dat ik afwezig ben of de deur lijkt gesloten, maar je blijft mij zoeken, dan zal ik je horen, sterker nog, ik zal je gebed verhoren. Dat is wat Jezus zegt. Blijf daarom vragen. En waarom? En dat is het tweede wat dit stuk zegt. Waarom? Want God is een goede vader. Dat is wat Jezus zegt in vers 11. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al het goede gaven schenken. Hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem Daarom vragen. Weet Jezus vergelijkt hier onze vaders, of ons als vaders, met onze hemelse vader. En eigenlijk zegt hij hiermee, ik weet het. Er zijn hier op aarde verschrikkelijke vaders. Die verschrikkelijke dingen met hun kinderen doen. En sommige van ons, die lijden hier nog steeds van. Lopen nog steeds met de gevolgen van wat onze aardse vaders ons aangedaan hebben. Maar, zegt Jezus, de meeste vaders, hoe gebroken en zondig ze ook zijn, willen het beste voor hun kinderen. Zullen zelfs hun leven opofferen om hun kinderen het goede te geven. Toch? Nou, hoeveel meer, zegt Jezus, zal jullie vader in de hemel jullie het goede geven als je hem daar om vraagt? Nogmaals, ik weet dat sommigen, voor sommigen van ons, God vader noemen. Dat dat ontzettend lastig kan zijn. Maar Jezus benadert keer op keer, je mag God vertrouwen, want God is een perfecte, volmaakte vader. Eigenlijk de vader waar we altijd al naar verlangd hebben. Ik las ooit een verhaal over een Spaanse vader en een Spaanse zoon. Ergens in de buurt van, van Madrid. En... Die zoon had iets gedaan waardoor die vader en die zoon in een groot conflict raakten. grootste ruzie kregen. En die zoon, die rende hard weg. Die liet zijn vader in de steek. En die vader, die zocht zijn zoon overal. Maar zonder succes. Die vader was compleet wanhopig. Dus hij probeerde, als laatste poging probeerde hij een advertentie in de grootste krant van Madrid en omstreken te plaatsen. En die advertentie zei het volgende... Beste Paco, ontmoet me voor het stadhuis van Madrid om 12 uur s middags aanstaande zaterdag. Alles is vergeven, ik hou van je, jouw vader. Die zaterdag stonden er 800 jongens genaamd Paco voor het stadhuis van Madrid. Allemaal hopend op de vergeving en liefde van hun vader. Weet je, wat deze 800 Paco's en wij allemaal zoeken, kan alleen door God gegeven worden. Kan alleen in God gevonden worden. Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, alleen God is de volmaakte Vader. Die zoveel van ons houdt dat Hij zelf, zelfs zijn eigen leven voor ons over had. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal ons altijd vergeven. Niets kan ons scheiden van zijn liefde, hoe we het ook verknallen, wat er ook gebeurt. Hij zal ons altijd geven wat we nodig hebben, als we hem daarom vragen als zijn kinderen. Weet je, de enige die een koning wakker durft te maken om drie uur s'nachts om een glaasje water, wie is dat? Zijn eigen kind. Zo'n toegang hebben wij tot de koning der koningen. De heerser van het heelal. God onze vader. We mogen als een kind altijd dag en nacht, wanneer dan ook, wat er ook gebeurt, bij hem komen. En hem vragen wat we nodig hebben. Niets is te groot en niets is te klein. En dat brengt me bij het derde punt. En daarom, omdat hij zo'n goede vader is, geeft hij goede dingen. God zal ons nooit geven wat slecht voor ons is. Nooit. Hij zal ons alleen het goede geven. En daarom zegt Jezus in vers 9 tot 11. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zal geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, vergeleken met God, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zou jullie vader in de hemel dan het goede geven die hem daar om vragen. Heb je je wel eens afgevraagd waarom Jezus deze voorbeelden gebruikt van, van brood en vis? Wat vermenigvuldigde Jezus toen hij 5000 mensen te eten moest geven? Brood en vis. Kier op keer zie je... Brood en vis terugkomen in het Nieuwe Testament. En waarom is dat? Omdat iedereen brood en vis at. Vooral in, in het gebied waar Jezus de, de bergheden houdt. Rondom het meer van Galilea. Was er volop vis. En er was volop brood. Dus ook al was je zo arm. Dat je niks kon kopen. Je kon in ieder geval nog een beetje brood en vis kopen. Dus als je als kind... Om brood of vis vroeg. Nou, dan kreeg je dat zeker. Want dat was het minste wat je als vader kon geven. En weet je hoe het, het brood er in die tijd uitzag? Zo, het ja, is verschrikkelijk dat licht hier. Ik moet echt een nieuwe bier maar jongens. Maar het brood in die tijd was een beetje wat wij kennen als pita brood. Het was rond, het was klein en het leek net een steen. En... De vis die heel veel mensen aten, was een beetje wat wij kennen als een paling. En dat lijkt inderdaad, als je het zo ziet, op een, op een slang. Nou, Jezus zegt, alleen de meest slechte en sadistische vader, die zal als een kind hem om een brood vraagt, hem een steen geven. Zo van, <laughs> die gaat lekker zijn, zijn tanden kapot bijten op een steen. Of... Oh, hij vraagt om een vis. Weet je wat? Hier is een slang. Boe! Ha, ha, ha. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. God is een goede vader. Dus hij zal dat nooit doen. Hij zal goede gaven geven. Hoeveel te meer zal God jullie vader het goede geven als jullie hem daarom vragen? Wat, wat bedoelt Jezus hiermee? Het goede geven. Betekent dat, dat wat, mij, dat wat wij ook vragen, dat God ons dat zal geven? Dat als wij om een Ferrari vragen, dat de volgende ochtend voor ons huis er een Ferrari staat? Nee. God belooft ons niet dat hij ons geeft wat we vragen. Hij belooft dat hij ons het goede geeft. Het goede. Hij hoort en verhondt hoort ons gebed dus altijd, daar mogen we van verzekerd zijn, maar niet altijd zoals wij het willen. Hij verhoort het op zijn manier, niet op mijn of jouw manier. En waarom is dat? Omdat wij niet altijd weten wat het goede is. Als ik terugkijk op mijn leven, dan ben ik zo blij dat God niet alles gegeven heeft waar ik om vroeg. Voorbeeld te noemen, twintig jaar geleden heb ik hartstochtelijk gebeden dat mijn gebroken relatie met mijn toenmalige ex-vriendin weer hersteld zou worden. Nou, ik heb echt mijn knieën blauw gebreden en ik dacht echt dat dat Gods wil was. En ik snapte niet waarom het niet gebeurde. Ik, ik zei, vader, u wilt toch het goede geven aan uw kinderen, waarom niet? Maar als ik nu terugkijk, ben ik zo blij dat God dat gebed niet verhoord heeft. Want zonder twijfel was dat een heel miserabel huwelijk geweest. Een moeizaam huwelijk. En bovendien ben ik zo ontzettend blij dat ik niet met die dame getrouwd ben met Linda. Want ik ben al dertien jaar dolgelukkig met haar. Ik wist dat niet. Ik wist niet wat het goede was. God wist het wel. En zo is het met al onze gebeden. God verhoort ze, maar op zijn manier... En op zijn tijd. Vrienden, wij denken dat we heel veel weten, maar we zien maar dit van alles wat achter de schermen gebeurt. Wat in het verleden is gebeurd, wat in het heden gebeurt, wat in de toekomst gebeurt. We hebben geen idee. God is onvoorstelbaar wijs en rechtvaardig en liefdevol en goed. Hij, hij ziet alles. Hij ziet hoe alles met elkaar verbonden is. Hoe alles invloed heeft op elkaar. Hij ziet hoe hij alles ten goede kan keren. Zelfs het grootste lijden en onze grootste frustraties. En daarom mogen we hem vertrouwen. En daarom geloof ik dat het grote genade is dat God niet alles geeft waar wij om vragen. Max Lucado, een Amerikaanse voorganger, die, die zei het ooit als volgt. En omdat het zo mooi rijmt, wil ik het uh, in het Engels quoten. Hij zei, If the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, God says slow. If you are wrong, God says grow. But if the request is right, the timing is right, and you are right, God says go. Voor ons die niet zo goed Engels kennen, zou ik het toch nog proberen te vertalen... Als ons gebed verkeerd is, zegt God nee. Als onze timing verkeerd is, zegt God wacht. Rij niet zo mooi, hè? Als wij zelf verkeerd bezig zijn of iets met de verkeerde motivatie vragen, zegt God groei eerst. Maar als het gebed juist is, de timing juist is, en met de juiste motivatie gevraagd, dan zegt God ja. Nou, misschien vraag je je af, ja maar hoe weet ik dan... Wat het goede is. Hoe weten we nou wat het goede is? Nou, ik geloof allereerst door God steeds beter te leren kennen. Zijn karakter. Zijn verlangen voor ons en voor de wereld. Hoe beter we God leren kennen, hoe beter we zijn wil leren kennen. En hoe meer we zijn wil leren kennen, hoe meer we naar zijn wil kunnen bidden. En hoe meer we onze gebeden verhoord zien worden. En zijn wil kennen we dus vooral door zijn woord, de Bijbel. En daarom wil ik je echt op je hart drukken, eet die Bijbel. Lees die Bijbel, leer stukken uit je hoofd, bid die Bijbel, bid de belofte in de Bijbel. Dat is zo ongelooflijk krachtig. En weet je, de Bijbel geeft ook heel veel gebeden. Als de, de, de, de Bijbel gebeden geeft, dan kunnen we simpelweg die gebeden bidden en dan weet je... Dat het goed is. Bijvoorbeeld het Onze Vader. Dat is eigenlijk het standaard gebed wat Jezus geeft. En daarvan weten we, het is het goede. En daar bidt Jezus bijvoorbeeld. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Dat is het goede. Alles wat bijdraagt dat God geëerd wordt, dat Gods Koninkrijk komt, dat zijn wil gebeurt in ons leven en in de wereld. En dan denk je, ja, dus, dus alles wat met God te maken heeft, dat is het goede. Nee, ook wat met ons lichaam te maken heeft, met ons leven, gewoon het leven van alle dag. Jezus leert ons, geef ons vandaag het brood wat we nodig hebben. Dat is ook het goede, vragen. He, dus... Het eten voor ons lichaam, het drinken voor ons lichaam, gezondheid, een dak boven ons hoofd, werk. Ook die dingen mogen we vragen. Die zijn goed om te vragen. En tenslotte zegt Jezus en vergeef ons onze schuld en bescherm ons voor het kwaad. Ook dat is het goede. Dingen vragen voor ons geestelijk leven. Dus vergeving en bescherming. En kracht, een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Oké, okay, denkt u misschien, ik, ik weet zo ongeveer wat het goede is, maar hoe weet ik dan wat de juiste timing is? Nou, ook daarin is het zo belangrijk dat we God steeds beter leren kennen. En mogen we daar ook gewoon simpelweg om vragen. Heer, leid mij in gebed. En ik wil je echt uitdagen als je bidt, niet alleen tegen God te spreken, maar ook te proberen naar God te luisteren. God door zijn geest wil ons echt leiden in gebed. En leiden wat goed is om te bidden en wanneer. Maar zelfs dan weten we nog steeds niet altijd wat de goede time is. Zelfs Jezus wist het niet altijd. Vlak voordat hij gekruisigd werd, bad hij omdat hij wist dat hij gekruisd ging worden, Heer, laat dit aan mij voorbij gaan, alstublieft. En tegelijkertijd bad hij, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is zo goed om te bidden, omdat we weten dat we niet alles weten, wij, wij weten maar dit, om te zeggen, Heer, ik bid u dit, en tegelijkertijd geloof ik dat u, Almachtig en goed en liefdevol bent. En zo wijzen het ik. Dus laat uw wil geschieden. Als dat niet in lijn is met mijn wil. Vrienden, als je iets onthoudt van vandaag. Onthoud dan dit dat God een good, good vader is. Wat we net gezongen hebben. En dat hij niets liever wil dan ons het goede te geven. Als wij hem daar om vragen. En laat dit dan tot je doordringen. En ik wil het even lezen, omdat het zo belangrijk is. Daar staat het. Onze Vader in de hemel is onvoorstelbaar machtig. En kan alles doen wat hij maar wil. Onze Vader in de hemel is onvoorstelbaar goed. Zodat hij alleen maar doet wat goed is. Onze Vader is onvoorstelbaar wijs. Zodat hij altijd doet wat goed is. En onze Vader is onvoorstelbaar liefdevol, zodat Hij in al zijn macht en goedheid en wijsheid het allerbeste met ons voor heeft, nu en voor eeuwig. Vrienden, als we dat echt tot ons door laten dringen, niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart, dan is die uitnodiging van Jezus om onze goede Vader om goede dingen te vragen en de belofte dat Hij ze zal geven, het is zo ongelooflijk mooi. Zo ongelooflijk voorrecht om zo elke keer met onze vader te praten. En weet je wat ik het mooiste vind? Dat we onszelf daar niet heiliger en beter en geloviger voor hoeven te doen dan we zijn. We hoeven niet op onze tenen te gaan lopen om maar dichter bij God te komen of, of zijn liefde te verdienen. Nee, we mogen gewoon komen als kinderen. We mogen zeggen, vader, papa, dit is wat ik nodig heb voor nu op dit moment. Geef het alstublieft. Hij wil niets liever dan ons luisteren naar ons luisteren en ons geven wat goed is. En niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij zo goed is. En daarom vragen we alles in de naam van Jezus. Omdat Jezus de weg naar de Vader heeft geopend. Omdat Hij onze zonde heeft gedragen. De weg is vrij daarom zegt de Bijbel dat we vrij en vrijmoedig tot de troon van de Vader mogen, mogen naderen. Altijd. Ik vind het heerlijk om uh, verhalen over christenen door heel de geschiedenis heen te luisteren. Of te lezen. Dat inspireert mij. Ik las pas een verhaal over George Muller. Kent iemand George Muller? Ja, nou was een Duitse in de 19e eeuw die naar Engeland verhuisde en daar diep onder de indruk raakte van alle armoede die hij zag. En dat was net aan het begin van de industriële revolutie en er was overal armoede en overal, ook door drankmisbruik, liepen de kinderen over straat als wees. En hij kreeg zo'n bewogenheid met die kinderen die hij overal, overal zag lopen, dat hij door heel Engeland weeshuizen begon. En in zijn autobiografie schrijft hij het volgende. Dat is dus in een van die weeshuizen. Op een ochtend was het tijd voor het ontbijt. Maar er was geen eten meer. En ook geen geld meer. In de eetkamer waren de lange tafels gedekt met lege borden en lege koppen. Zonder eten en zonder drink op tafel. Alle kinderen zaten al aan tafel. En toen begon, begon Muller te bidden. Vader, wij danken u voor wat u ons vandaag gaat geven. Onmiddellijk hoorden ze een klop op de deur. Toen ze de deur opendeden, stond daar de plaatselijke bakker. Meneer Muller, zei hij, ik kon vannacht niet slapen. Op de een of andere manier voelde ik dat jullie geen brood voor ontbijt hadden en dus ben ik er om twee uur s'nachts uitgegaan om extra vers brood te bakken hier is het Müller bedankte de man en prees God en vrijwel meteen daarna klonk er nog een klop op de deur het was de melkman een wiel van zijn, was van zijn wagen afgevallen precies voor het weeshuis en hij zei dat de kinderen de melk konden krijgen zodat hij zijn kar leeg kon maken om het te repareren vrienden ik zou nog uren door kunnen gaan met verhalen die ik gelezen heb. Verhalen die ik van jullie heb gehoord. Verhalen die ik in mijn eigen leven heb ervaren. Hoe God onze goede vader. Ons goede dingen geeft. Als wij hem daar om vragen. Maar weet je. Ik wil er niet over praten. Ik wil het vooral gaan doen. En daarom wil ik gewoon. In groepjes. Dat we gaan bidden. Voor elkaar. Want. Ja, ik hoor misschien meer dan jullie van elkaar horen, maar ik weet dat heel veel van ons worstelen. Met ziekte, met stress op ons werk. Sommige van ons zijn zelfs dakloos. Sommige van ons worstelen met relatieproblemen of eenzaamheid. En daarom wil ik dat we voor elkaar gaan bidden. Kunnen we dat doen? Laten we de stoelen losmaken en in groepjes van vier gaan zitten en voor elkaar bidden. En wat ik wil doen is... ga jezelf niet minutenlang voorstellen... of over je gebedspunten praten... maar vertel gewoon waar je gebed voor nodig hebt... en ga daarvoor bidden. Laten we ongeveer tien minuten nemen. En als je dat eng vindt... om met mensen die je niet kent te bidden... laat het gaan en laat mensen voor jou bidden. Maar tegelijkertijd wil ik je uitdagen om misschien gewoon die eerste stap te nemen en voor elkaar te gaan bidden. Ik weet nog de allereerste keer dat ik, ik was net tot, tot geloof gekomen en ik zat op een kring met mensen die ik niet zo goed kende en ze begonnen allemaal om beurt te bidden. En toen keek ze, naar mij, keek ze naar mij van Martijn, wil jij nu gaan bidden? Het zweet stond op mijn rug en ik, ik dacht, ik kan niet zo'n mooi volmaakt gebed bidden als de rest. En ik heb gestotterd, maar sindsdien durf ik te bidden waar anderen bij zijn. Misschien is vandaag het moment dat jij voor het eerst in het openbaar hardop bidt met anderen. Maar ik wil je niet pushen. Ja, dus laten we in groepjes van vier even kort een gebedspunt delen met elkaar en dan bidden voor elkaar. Yes? En daarna zal Matt ons nog leiden in een lied van aanbidding.